Jelle Visser met het NOS-journaal. Grote verslagenheid onder het personeel van het bloembollenbedrijf... in Opdam na het ongeluk waarbij vier Poolse medewerkers om het leven kwamen. Een auto raakte vrijdagavond te water... onderweg naar een camping in Zijdewind. De auto is vanmiddag gevonden. De vier slachtoffers, drie mannen van 20 en 21... en een vrouw van 48, werkten in Nederland sinds 9 januari. Eind volgende week zouden ze terugkeren naar Polen. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. Morgen houdt het bloembollenbedrijf een bijeenkomst... en wordt het personeel geïnformeerd. EU-topman Donald Tusk was woedend op premier Rutte en bondskanselier Merkel... omdat zij onofficiële gesprekken met Turkije voerden... over een vluchtelingendeal. Dat schrijft de Britse krant The Guardian op basis van een documentaire. De gesprekken leidden in 2016 tot de EU-Turkije-deal. Daarin werd afgesproken dat Turkije Syrische vluchtelingen zou terugnemen... in ruil voor 3 miljard euro van de EU. Tusk voelde zich gepasseerd, ook vreesde hij een catastrofe. De BBC-documentaire wordt morgenavond uitgezonden. In Nieuw-Dordrecht in Drenthe is een auto met hoge snelheid een woning binnengereden. Daarbij is een flink gat ontstaan. Niemand raakte gewond, maar een baby die in een box in de woonkamer lag... is wel aangetikt door de auto. De baby wordt onderzocht. De brandweer heette, heeft de automobilist ongedeerd uit de zwaar beschadigde auto bevrijd. Hij had niet gedronken of drugs gebruikt. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. En de Koerdische strijdgroep SDF heeft 41 posities van de terreurgroep IS veroverd. Volgens een woordvoerder is het slotoffensief tegen IS gisteren begonnen. Ze krijgen daarbij luchtsteun van de door Amerika geleide coalitie. Donderdag zei president Trump dat hij denkt dat de IS komende week volledig is verdreven uit Syrië en Irak. Hij zei dat 99,5% van het kalifaat is heroverd. En dan het weer. Vanavond en vannacht regen en bewolking. De temperatuur daalt tot 2 graden. Daarbij kan het flink waaien aan de kust zelfs stormachtig. Morgen is het grijs, lokaal valt er een bui. Smiddags komt de zon ook tevoorschijn. Dan wordt het 7 tot 8 graden.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 Bye.